Kijkers met het internationaal. De rechter staat toch toe dat er zondag gedemonstreerd mag worden... bij het Concertgebouw in Amsterdam. Pro-Palestijnse demonstranten willen demonstreren... tegen de komst van een Israëlische zanger. Omdat hij ook optreedt bij plechtigheden van het Israëlisch leger. Burgemeester Halsma verbood het protest. Maar daarop spannen de demonstranten een kort geding aan. Ze krijgen van de rechter nu gelijk. Quote 500 miljardair John Ventener van Vlissingen is overleden. Hij was de oprichter van zakenreisbedrijf BCD... Bij de ondernemer werd in 2018 lymfklierkanker geconstateerd. Maar ondanks dat bleef hij optimistisch. In een interview met De Quote zei Van Vlissingen dat hij schrok van de diagnose... maar dat hij daardoor ook aan het denken was gezet over het einde van het leven. John Ventener van Vlissingen overleed gisteren. Hij was 86 jaar. Vanaf komende zomer wordt het duurder om iets te bestellen bij een webshop buiten de EU. Per product moet je dan 3 euro bijbetalen, dat hebben de ministers van Financiën van alle EU-landen besloten. Ze willen zo het aantal pakketjes uit bijvoorbeeld China verminderen. Trainer Arne Slot heeft Mohamed Salah weer opgenomen in de selectie van Liverpool... voor het Premier League-duel morgen. De club moet dan tegen Brighton en Hove Albion. Salah ontbrak afgelopen dinsdag in de Champions League tegen internationale... omdat hij zich negatief had uitgelaten over Liverpool en Slot. Salah zei onder meer dat hij zich onder de bus gegooid voelde... en dat zijn relatie met Slot niet meer bestond nadat hij drie duels op rij op de bank was gezet door de Nederlandse trainer. Slot had vandaag een gesprek met Sala over die uitspraken. Het weer, het is droog en een graad of 10 momenteel. Vannacht af en toe een kleine bui, het koelt dan af naar 6 tot 9 graden. Morgen is het eerst bewolkt, maar later breekt op steeds meer plekken de zon door... en wordt het in de middag 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zie het. 808-909 In my house, it's just house all the time House all the time House all the time In my house, it's just house all the time 303 808-909 In my house, it's just house all the time House all the time House all the time House all the time House all the time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 Bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, DJ, dile a ella que me lo ponga para atrás Ya maar montar. Ahí.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 Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, shoot the shooty super super super Shoot this Shoot! Push! Shoot! Super, super, super sharp